Zes uur onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Minister Schippers heeft de Nederlandse zorgautoriteit NZA ingeschakeld... om uit te zoeken wat het inkomen is van huisartsen. Volgens Schippers, die flink wil bezuinigen op de huisartsenzorg... verdienen de artsen anderhalf keer het norminkomen van ongeveer een ton. De huisartsen bestrijden dat. De NZA moet nu klaarheid brengen in de kwestie. De inkomensgrens van 33.000 euro voor sociale huurwoningen wordt niet opgetrokken. De oppositie in de Tweede Kamer had daarom gevraagd... omdat mensen die net iets meer verdienen... nu niet meer in aanmerking komen voor een betaalbare huurwoning. Maar volgens minister Donner gaat het om Europese regelgeving... waar hij niets aan kan veranderen. Wel wil hij, samen met de corporaties... kijken naar oplossingen voor schrijnende gevallen. President Obama heeft begrip voor de anti-Wall Street-protesten in zijn land. De bankwereld heeft een dubbele moraal... terwijl de financiële crisis grote gevolgen heeft voor de gewone Amerikaan, zegt hij... Tegelijkertijd proberen degenen die verantwoordelijk zijn voor de crisis... iedere hervorming tegen te houden. Obama doelde daarmee ook op de republikeinen in het congres. Voor de kust van Nieuw-Zeeland wordt met mannenmacht geprobeerd te voorkomen... dat een afgeladen containerschip zinkt. Het schip is gestrand op een rif en dreigt in tweeën te breken. Als dat gebeurt loopt 1700 ton olie in zee. En dat is een direct gevaar voor Bay of Plenty, een kwetsbaar natuurgebied. Het uiterste noorden van Canada zit al een dag zonder tv, telefoon en internet. Dat komt doordat de enige satelliet die er de communicatie verzorgt is uitgevallen. Duizenden mensen zijn er de dupe van. Ook het vliegverkeer heeft last van de kapotte satelliet. 48 vluchten moesten worden geannuleerd. De verbinding tussen de Delfse grachten en de rivier de Schie wordt tot vanavond afgesloten. Het waterschap Delfland wil zo voorkomen dat de verwachte zware regenval... zal leiden tot een stijging van het waterpeil in de grachten. Om de neerslag te compenseren wordt verder het waterpeil in de omgeving met 5 centimeter verlaagd. Dan het weer onstuimig met een stevige wind en geregeld buien. Ook af en toe zon en maximaal rond 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Vrijdag 7 oktober, goedemorgen. Het zat er al wel in, maar het is nu officieel. Wij gaan ook meedoen met het redden van de euro. Het parlement is voor uitbreiding van het Europese noodfonds. Wel vooral uit eigen belang, straks een verslag van het debat. En nu hoort minister De Jager van Financiën erover en hoogleraar Economie Evo Arnold verbaast zich over de traagheid van de politiek. Hij is de gast na acht uur. Wie net iets te veel verdient, kan ook in de toekomst geen sociale huurwoning krijgen. Minister Donner gaat aan de regels niets veranderen. Hij gaat wel naar de grensgevallen kijken. U hoort de minister zo dadelijk. Drie mensen zijn opgepakt in verband met de explosie op het strand van Rittem. Van het Openbaar Ministerie hoort u zo wie die mensen zijn... en wat er bij de huiszoeking is gevonden. De meest aansprekende Nobelprijs wordt straks uitgereikt. Met de journalist en kenner van de diplomatieke wereld, Robert van der Roer... speculeer ik over mogelijke winnaars van de Nobelprijs voor de vrede. Westerse troepen vielen tien jaar geleden Afghanistan binnen... om het Taliban-regime te verdrijven. Verdrijven Martine van Bijlert van de Afghaanse denktank... maakt straks de balans op. Glastuinbouw heeft het moeilijk. Joris van der Kerkhoff is vanochtend in de KAS. Brazilië en de Wereldvoetbalbond zijn het oneens... over allerlei zaken rond het WK Voetbal van 2014. Vader van voetballer Wayne Rooney heeft gewet op voetbalwedstrijden. En de moord op Blonde Dolly is opgelost. Hoort u meer over dit Radio 1-journaal tot half tien? Kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. Onze account daar is NOS Radio 1. De Tweede Kamer is dus akkoord gegaan met de uitbreiding van het noodfonds voor de euro. Tot nu toe stond Nederland garant voor 56 miljard euro. Dat wordt nu bijna 100 miljard euro. Voor het wetsvoorstel hebben gestemd 96 leden... Tegen het wetsvoorstel hebben gestemd 44 leden. Het wetsvoorstel is aangenomen. De tegenstemmers waren gedoogpartner PVV en de oppositiepartijen SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren. De rest was voor. Maar voor of tegen, het was niet bij iedereen helemaal duidelijk waar de stemming precies over ging. Wij hebben gestemd voor um, het, het, het vrijmaken van uh, middelen voor een reservering. Zijn wij voorgestemd? gestemd. Wij hebben ingestemd met een vorm van hulp. Heeft u enig idee waar u tegen heeft gestemd? Ja, tegen de begroting van uh, financiën. Nee, tegen het noodfonds? Ja, waarvan het noodfonds onderdeel uitmaakt. Natuurlijk weet ik waar het om gaat. Nee. Nou, ik kan, kan u, u niet beledigen. U ook, hoop ik, hè? Even voor de duidelijkheid. De versterking van het fonds betekent dat noodleidende eurolanden... meer geld kunnen krijgen als dat nodig is. Het Nederlandse ja kan verstrekkende gevolgen hebben... zegt politiek verslaggever Ferry Mingelen. Het was eigenlijk zo'n dag dat je denkt, hier wordt op een achternaammiddag iets beslist, waarvan je misschien jaren later zal zeggen, dit was een vergaand, een, misschien wel een historisch besluit, want hier werd Nederland gebonden aan vergaande financiële betrokkenheid en financiële risico's om de Europese crisis op te lossen. Of het allemaal genoeg is, dat is afwachten. Eerst moet de versterking van het fonds door alle 17 Eurolanden worden goedgekeurd. Nederland was het 15e land, de laatste twee zijn Malta en Slowakije. En in dat laatste land is veel verzet tegen de uitbreiding. Minister Schippers van Volksgezondheid laat de Nederlandse zorgautoriteit nu uitzoeken hoeveel huisartsen precies verdienen. Zei ze gisteravond bij Pauw en Witteman. De Nederlandse Zorgautoriteit ja, ja. zal ik vragen onderzoek te doen... naar de praktijkkosten, wat zijn de inkomsten, wat zijn de praktijkkosten... en wat is het inkomen. Dan hoeven we daar in ieder geval niet meer over te discussiëren. Want u zegt nu 150 en de huisartsen zeggen 100... en daar moet helderheid over komen, want u twijfelt ook aan uw eigen cijfers. Ik denk dat wij aan de lage kant zitten. Dus ik, en dan vind ik het vervelend als er steeds een discussie komt over... hoeveel wordt daar nou verdiend? Dan vind ik, laten we daar dan onderzoek naar doen... en weten we allebei uh, waar het staat en hoeven we daar in ieder geval niet over te twisten. De minister wil 132 miljoen euro bezuinigen op de huisartsenzorg... omdat volgens haar de artsen veel meer zijn gaan verdienen... dan het norminkomen van zo'n 100.000 euro. Volgens de huisartsen is dat niet waar. In Frankrijk hebben conducteurs massaal het werk neergelegd... nadat een collega door een passagier was neergestoken. Een 54-jarige conducteur werd tussen Lyon en Straatsburg... door een reiziger aangevallen met een mes. De man, de conducteur, is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een treinreiziger zag het gebeuren. En ensuite, ik de controleur plusieurs fois Arrête, arrête, arrête. En. Hij was de sang, de agresseur. Volgens de getuigen riep de conducteur nog. Stop, stop, stop. En zat de aanvaller onder het bloed. Franse conducteurs zijn het geweld nu beu. Door de acties, het treinverkeer in grote delen van het land ontregeld. Ook vanochtend nog. Mensen die meer verdienen dan 33.000 euro per jaar. hebben geen recht meer op een sociale huurwoning. Dat is het gevolg van Europese regels. Minister Donner van Middellandse Zaken zegt daar niets aan te kunnen doen. Maar de oppositie wil dat hij in Brussel probeert de maatregel van tafel te krijgen. Omdat mensen die net iets meer verdienen dan die 33.000... geen betaalbare huurwoning meer kunnen vinden. Zodra je alleenstaande ouder bent met kind of een heel gezin is er echt een probleem. Val je tussen wal en schip, tussen de 33.000 euro... en het inkomen wat je nodig hebt om daadwerkelijk in de vrije sector... een woning te kunnen betrekken, of het nou huur is of koop. Je valt tussen wal en schip. Maar volgens Donner kan de Europese regelgeving niet worden veranderd. Wel wil hij samen met woningcorporaties kijken... naar oplossingen voor schrijnende gevallen. Ik zal mij menigzijds in verbinding stellen met de corporaties om in die gevallen te horen waarin nu het probleem zit... dat er geen woning beschikbaar is. De Tweede Kamer leeft, neemt daar voor ons nog geen genoegen mee. Het wordt nog vervolgd. Het Occupy Wall Street protest in de Verenigde Staten... breidt zich uit naar steden door het hele land. Ook aan de Westkust, in Amerika's tweede stad, Los Angeles... zijn er nu veel mensen op de been. In Los Angeles heet het protest nu daar. Gisteren liepen 500 mensen mee in de betoging, de grootste tot nu toe in de stad. Elf mensen werden gearresteerd. Ze protesteren tegen de zelfverrijking in de financiële sector. President Obama zegt dat de anti-Wall Street protesten... een goede weergave zijn van grote frustratie in de Verenigde Staten. Dus ja, ik denk dat mensen the zijn. En de are geven een... More broad-based frustration about how our financial system works. Amerikanen zijn de dubbele moraal in de financiële sector zat, zegt Obama. Volgens hem heeft de financiële crisis grote gevolgen voor de gewone Amerikaan, terwijl op Wall Street alweer enorme bonussen worden verdiend. Hij vindt het tijd voor verandering, ook op Wall Street, maar de Republikeinen zouden dat tegenhouden. De Republikein John Boehner vindt dat Obama politiek bedrijft over de rug van de demonstranten. In Schiedam is vannacht een bewoner van een seniorenflat... aan het Heijermansplein ernstig gewond geraakt na een brand. Die mensen moesten behandeld worden voor het inademen van rook. Een paar werden ter plekke behandeld, de rest moest naar het ziekenhuis. Onder de gewonden zijn volgens de brandweer ook hulpverleners. Ja, ik heb berichten dat er twee. Uh... Twee politieagenten en drie ambulance-medewerkers uh, ingaan. Dat hebben. Die zijn er ook voor behandeld en die zijn ook naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. De brand was al snel onder controle, maar de rook zorgde dus voor de gewonden. Hoe ernstig de bejaarde bewoner eraan toe is, dat is nog niet bekend. Sportverenigingen hebben steeds meer moeite het financiële hoofd boven water te houden. En dat komt deels door wanbetalers. Gemiddeld betaalt 5% van de leden geen contributie. Dat beeld wordt herkend door de penningmeester van de Amersfoortse voetbalclub CJVV. Maar het probleem is dat sommige mensen simpelweg het geld ook niet hebben. Op het moment hebben wij twee jongetjes uit één gezin waar we gewoon van weten... ja, je kunt er een deurwaarder in sturen of een kassobureau... of je kunt het voor de rechter laten komen, maar uh, van een kale club valt niet te plukken. Nou, dan kun je twee dingen doen. Die jongens wegsturen of maar eens een keer je hand over je hart halen. En vanuit je maatschappelijk belang zijn we ook wel bereid om dat offer te brengen. En naast het niet betalen van de contributie... zitten de verenigingen ook nog met teruglopende subsidies. Nieuwsuurpresentator Twan Huis heeft de Sonja Barend Award gewonnen. Hij kreeg de prijs voor het beste televisieinterview... van het afgelopen seizoen. Dat was een gesprek met ex luitenant kolonel van Dutchbed... Tom Karremans afgelopen augustus. In dat gesprek bleek Karremans terug op zijn tijd in Srebrenica. En er staat een vent tegenover, die begint enorm te schreeuwen. Toen ik er binnenkwam, dacht ik dat er iemand anders zou staan... Uh... Wacht even, we leg even uit. Waarom dacht u dat er iemand anders zou staan bij Radko Mladic? Wilde u zelf nee, niet nee, met hem spreken? Nee, wacht even. Ja, dat is goede. Dat is een hele goede opmerking. Vakjury van de FARA noemde in het interview journalistiek vakwerk... en een gesprek van historische waarde. Twan Huis kreeg de voorkeur boven de andere genomineerden, Martijs van Nieuwkerk, Sven Kokkelman en Pauw en Witteman. De presentator kreeg de prijs uit handen van... hoe kan het ook anders Sonja Barend. Beurzen op Wall Street zijn voor de derde achtereenvolgende dag met winst gesloten. Beleggers reageerden weer positief op de steunmaatregelen die de Europese Centrale Bank aankondigde voor de Europese bankensector. Dow Jones eindigde 1,7% hoger en de Nasdaq woon 1,9%. Door de maatregelen sloten ook de Europese beurzen gisteren met forse winsten. AIX 2,8% hoger. Daarmee bereikte de Amsterdamse hoofdgraadmeter het hoogste niveau sinds 1 september. In Frankfurt, Parijs en Londen liepen de winst uiteen van 3,1 tot 3,7 procent. Japan wordt er alweer gehandeld. Ook daar staan ze in de plus, net iets boven de 1 procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht. Dat kunt u nog eens beluisteren via onze website nos.nl slash radio1. En daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. Het is twaalf minuten over zes. De Black Eyed Peas hebben op het laatste moment afgezegd. En niet alle Jacksons zijn het eens met het festival... vanwege de ongelukkige timing. Het proces tegen de dokter van Michael Jackson is nog in volle gang. Toch vindt in Cardiff, in Wales... morgen een tribute to Michael Jackson plaats... onder de naam Michael Forever. Naast bijvoorbeeld Christina Aguilera en Gladys Knight... zullen ook Marlon, Tito, Jackie en Latoya van de partij zijn op het podium. In het publiek ook moeder Catherine... En de kinderen van de overleden zanger. Girl, you came and changed the, the way I want, the, the way I don't I, I cannot explain the things I feel for you. But, girl, you know it's true. Stay with me, I'll fill my dreams, and I'll be all you need. My Worlds van Michael Jackson. En morgen dus. Festival voor hem, Michael Forever in Cardiff in Wales. Drie jaar voor de aftrap is het getouwtrek tussen Brazilië en de FIFA... ...Wereldvoetbalbond over het WK Voetbal 2014 begonnen. Braziliaanse president Dilma Rousseff is deze week in Brussel... ...op bezoek geweest bij de Voetbalbond... ...om de organisatie rond het komende WK te bespreken. En daar bleken de meningen over verschillende zaken nogal uiteen te lopen... Correspondent Mayon van Rooijen in Rio de Janeiro. Mayon, wat waren de verschillen? Nou, bijvoorbeeld de verkoop van alcohol in de stadions, om maar eens wat te noemen. In Brazilië is dat verboden. Maar de FIFA wil nu dat dat verbod opgeheven wordt... omdat ze gesponsord worden door een biermerk. En om nog even bij die sponsors te blijven, op aandrang van de FIFA heeft de regering reclames van andere merken dan de officiële sponsors rond de stadions, bijvoorbeeld op shirtjes en zo. Dat hebben ze strafbaar gesteld. Maar ja. FIFA is boos, want die wil hogere straffen. En die wil niet alleen boetes. Nou, anders dan in Zuid-Afrika zie je nu dat in Brazilië... enorme gepikeerde reacties ontstaan op de bemoeizucht van de FIFA... Uh, bijvoorbeeld, ex-president Lula, die het WK voor Brazilië heeft binnengesleept. die zei gisteren: geen enkel land kan zijn soevereiniteit laten aantasten door een of andere clubheren uit Zwitserland. Nou, de bemoeizucht van buiten ligt in Brazilië ontzettend gevoelig. Dus uh, ja, dat kan nog een leuke partij. Armpje drukken worden. Ja, maar je klok even heel raar om te, te bewijzen dat je live bent. Oh, ja? Zeg ik even dat het 18 minuten over zes is. <laughs> het klonk of de band weer teruggespoeld uh, zeg, En de prijskaartjes, hè? de, de, de de, de prijzen voor de kaartjes, dat is ook zo'n probleem. Ja, nou ja, bijvoorbeeld in Brazilië heb je een wet... Hè, die zegt dat bejaarden en scholieren... Uh, voor elk sportevenement uh, de halve prijs betalen. Nou, de FIFA uh, die wil totale controle over de prijzen. Dus um, die we, staat dat weer niet toe. Nou, uh, het parlement is nu in opstand. Uh, allerlei parlementariërs die zeggen... de FIFA moet niet proberen uh, onze... Uh, ...soevereine wetten tegen te gaan. En ze zitten nu ook die FIFA wat extra te, te jennen... ...door nu een wetsontwerp in te dienen... ...dat verordeneert dat alle jongeren tot 30 jaar... ...voor de helft van de prijs naar sportevenementen kunnen. Kijk, het moet niet zo zijn dat we uh, het WK beginnen met 1-0 voor de FIFA... Zijn een parlementariër, parlementariër gisteren. Nee, en dat is dus dat armpje drukken waar je het over had... Uh, ...komt dat nog wel goed? Ze hebben nog maar drie jaar... Nou ja, het wordt een interessante strijd. Kijk, uh, je ziet echt dat Brazilië serieus probeert om op te staan tegen de arrogantie van de FIFA. Pelé bijvoorbeeld, hè, de meest beroemde voetballer van de wereld, vinden wij hier. In Nederland uh, wordt daar anders over gedacht. Maar goed, een Braziliaan uh, die was nooit benen uitgesloten door de FIFA. Bijvoorbeeld van de loting twee maanden geleden. Nou, president Dilma, uh, Dilma Rousseff, die nam hem gewoon onder haar arm mee naar die FIFA-gebeurtenis. En zei, met alle respect voor de, voor de FIFA, maar Pelé is het gezicht van het WK in Brazilië. Fuck you eigenlijk, dat zei ze niet, maar dat betekende <lacht> dat. Ja, en, ja, en ze benoemt hem tegen de zin van de heren in Zwitserland tot WK-ambassadeur. Nou, dan gaat de FIFA ook nog mopperen dat Brazilië niet op schema ligt. Komt het wel goed daar? Nou, kijk, daar hebben ze natuurlijk wel gelijk in. Eh, aan de meeste stadions is nog niet eens begonnen. Maar goed, de ervaring leert dat het op het nippertje altijd goed komt als Brazilianen iets echt willen. Zo komt bijvoorbeeld met carnaval ook altijd af, al moeten de stadions in elkaar gelijmd worden. En uh, dan is er nog altijd de Braziliaanse fantasie. Kijk, uh, het transport wordt een, uh, wordt een drama, klaagde de FIFA. Brazilië gaat het nooit halen. Nou, zegt president Dilma, het transport is niet zo belangrijk. Want weet je, we roepen dan de dagen dat er gevoetbald wordt... gewoon toch vrije feestdagen uit. Dan heb je ook geen last van het verkeer. In Brazilië hebben ze overal een oplossing voor, Marjon. Ja, dat is de kracht van Brazilië. Ja, en daar moet de FIFA nog even aan wennen, zo te horen. Hartelijk dank, Marjon van Rooijen vanuit Rio de Janeiro... over de problemen tussen de FIFA en de organisatie... en ook de regering van Brazilië. gaan we naar Joris van de Kerkhof voor de eerste keer. het Tien van half zeven geweest. Joris, goedemorgen. nog steeds live. Ja, ja live. ook live. Ja. Goedemorgen. Heel goed. Ja. Jij, klinkt goed, jij klinkt goed. Want waar ben je? Ik, uh, ja, het gaat over glastuinbouw en dan ben ik toch in zomeren in, uh, in Brabant. Hey. Uh, niet in het Westland. Hey. Uh, maar hier hebben ze blijkbaar ook uh, van, die, uh, van die glastuinbouwindustrie. Uh, en door... Het is echt industrie, want uh, als je hier naartoe rijdt uh, naar dit bedrijf. Tommies heet het, kleine tomaatjes zijn het. Hele kleine tomaatjes, snoeptomaatjes. Als je hier naartoe rijdt, dan kom je gewoon van een gewoon industrieterrein. kom je gewoon uh, opeens in uh, het glas terecht. Maar het gaat helemaal niet zo goed met de glastuinbouw. Niet alleen niet in het Westland, maar ook hier in dit deel van Brabant uh, ook niet. En dat zou je kunnen zien, maar dat gaan we straks ook even vragen of dat het dan waar is. Uh, veel van die, uh, van die glazen hier, uh, waar uh, onder uh, allerlei dingen moeten groeien... Uh, daar is helemaal geen licht binnen te zien. En het idee bij glastuinbouw was toch altijd dat je overal licht zou zien en dat je van kilometers afstand ook nog last hebt... van die lichtvervuiling, uh, hè, omdat het nergens meer donker kan zijn uh, in Nederland. Nou, Hier in deze kassen uh, waar ik nu naar kijk, daar is het donker... Als ik me omdraai, is het enorm licht. En dat licht komt bij die kleine tomaatjes vandaan. Blijkbaar moeten kleine tomaatjes toch evenveel licht hebben als grote tomaatjes. Um, ze heten hier uh, uh, Tommies. En die Tommies moeten met passie uh, gaan groeien. Dat zetten ze er ook bij. En het is een van de weinige bedrijven waar het, waar het goed mee gaat. En daar gaan we de komende uren dan, dan ook over hebben... waarom het met hen wel goed gaat... en met de andere bedrijven in het glastuinbouw niet goed gaat. Wat ik er tot nu toe van begrepen heb... gaat het goed met ze omdat ze samenwerken. Glastuinbouwers zijn hele eigenwijze mensen staat in rapporten en doordat ze eigenwijs zijn... gaat het uiteindelijk niet goed met ze... omdat ze dus al jarenlang altijd maar hetzelfde doen. Heel veel verstand hebben van hoe een tomaatje of een komkommer moet groeien... Maar uiteindelijk geen verstand hebben of niet voldoende verstand hebben van hoe die tomaatjes en komkommers verkocht moeten worden. Ze laten ze groeien, geven ze aan de veiling. Ja en als de veiling dan uiteindelijk er weinig geld voor betaalt, ja, zo so be it dan. Dan kunnen ze daar verder niks meer aan doen. Nou, het bedrijf hier van die kleine tomaatjes, kleine paprikaatjes, kleine komkommertjes, eh, die je zo kunt snoepen die heeft bedacht om samen te gaan werken. Niet meer te concurreren met, met de overbuurman... maar gewoon samen te werken met de overbuurman... en daar dan een bloeiend bedrijf van te maken. Ja. De directeur die komt erover praten... maar er komt ook iemand praten over uh, uh, waarom hij nou zo eigenwijs was. En pas uh, toen uh, het water hem uh, tot boven aan de lippen... Uh, aan het, uh, hoe zeg je dat? Groeien was? Water groeit niet. Hè? Tot boven aan de lippen kwam... Ja. aan het stijgen was, hè, waarom dat hij toen pas uh, uiteindelijk de samenwerking zocht met, met andere bedrijven nee. om zijn eigen bedrijf te laten bestaan. Ja, zeg, ik zet hoor zet... dat je een vraag wil stellen. Ja, ik wil ja. wel graag vragen, Joris, want wat zitten ze ook nog met de naweeën van de Ehecrisis? crisis ja, nou, daar heeft de staatssecretaris gisteren ook nog een verhaal over gezegd. Ja, daar zitten ze wel mee. Er is voor meer dan 200 miljoen aan schade geleden... en er is voor maar 20 miljoen globale cijfers aan geld daarvoor binnengekomen... om ze te compenseren. Dus ja, er is een enorme schade geleden door die crisis. Maar het komt er ook door dat in het voorjaar het weer zo ontzettend goed was... en dus de productie heel erg hoog en daardoor de prijs uh, heel erg laag. En uh, daardoor is er ook veel minder uh, omgezet... dan ze hadden willen uh, omzetten... zegt de staatssecretaris uh, in ieder geval. Nou, nou, daar kunnen we ook allemaal over gaan praten. Ja. Ondertussen gaat er ergens het licht uit. Dus ik weet niet of dat er een, <laughs> op een, een of, of inmiddels ook nog een uh, glastuinbouwer... Uh, uiteindelijk failliet is uh, uh, gegaan. Ja, uh, uh, over de glastuinbouwer... Uh, die hele kleine tomaatjes... ik weet dat uit ervaring... die zijn wel heel erg lekker. Nou, vooruit, op naar de snoepgroenten. Joris van de Kerkhoff, we spreken hem uh, nog uitgebreid vanochtend over de glastuinbouw. Het NLS Radio 1 sport. Bondscoach bij de volleybalvrouw Avital Selinger, is uit zijn functie gezet. In goed overleg, zoals dat heet. Vrouwenploeg heeft op de laatste Europese kampioenschappen niet goed gepresteerd. En de Olympische kwalificatie voor Londen wordt nu wel erg lastig. Technisch directeur Bert Goedkoop gaat het begeleidingsteam voorlopig aansturen. Selinger zegt dat hij maar heel kort teleurgesteld was instantie wel, maar heel snel uh, kon ik het uh, omschakelen. Nou, als uh, topcoach of als je topsport beoeft, dan neem je de, dat altijd een beetje mee. Zeker als je weet dat je in de kwartfinale van Italië hebt verloren. It is, uh, ik ben verantwoordelijk voor, uh, voor het hele team. En, uh, en dat uh, neem ik ook en, uh, op het moment dat uh, veranderingen willen, uh, moeten plaatsvinden... Uh, dan neem ik dat, uh, aan dat uh, de headcoach uh, is diegene die in aanmerking komt. Door die nederlaag tegen Italië op het EK... liep Oranje direct de plaatsing voor de Olympische Spelen mis. Techni technisch directeur Bert Goedkoop vindt dat hij niks anders kon doen... dan Sellingen de Laan uitsturen. Hij is er de laatste jaren niet meer in geslaagd dat kleine beetje extra uit de ploeg te halen. De marges bij het internationaal vrouwenvolleybal zijn zo klein geworden... Uh, Eigenlijk heeft elk klein land tegenwoordig ook al een serieus programma en voldoende talent. Wij leven zelf in, uh, ook in een heel klein land met een goed programma en een goede coach. Maar die marge is er zo klein dat als je maar iets tekort komt... dan zal de afgelopen twee jaar duidelijk worden dat je je wedstrijden niet wint. En ja, dan eindig je twee jaar uh, toch uh, teleurstellend. Een goedkoop legt uit wat dan vanaf nu de procedure zal zijn. Het is, het is eigenlijk nog niet uh, zozeer verder vooruit gekeken. Het is morgen uh, in overleg met de rest van de technische staf. We gaan bepalen uh, hoe we de korte termijn gaan uh, nou, indelen voor het team. Wie uh, daar gaat coachen, wie de training gaat verzorgen. En, oh, daar zal ik zelf wel een rol bij moeten verzorgen even. Maar dat gaat verder in overleg inderdaad met uh, de rest van de technische staf en vooral met uh, een deel van het team dat op het moment in Nederland is. We hebben een korte termijn waarin we dingen even op te lossen hebben. Maar nou, dat moet met het team besproken worden en met de staf besproken worden. En dan ook de langere termijn weer bepalen. Volleyballers beginnen op 8 november aan hun verlengde traject naar Londen. Dan begint een pre-kwalificatietoernooi in Kroatië met Oranje. Gastland Kroatië, dus Griekenland, Zweden en Israël. En de winnaar daarvan plaatst zich dan voor het finale kwalificatietoernooi. En dat is volgend jaar mei. Schaatsseizoen gaat weer beginnen en de Liga-ploeg was de eerste die zich aan het publiek vertoonde. Dat gebeurde in Tialf, van de IJshal in Heerenveen. En dat was ook een nieuwtje. Sprintster Annette Gerritsen gaat misschien wel een jaartje meedoen met de Allrounders. Of toch niet? Ja, ik heb er wel over nagedacht om misschien het Enco Allround mee te pakken. Omdat het nu natuurlijk na het weekensprint is, de week daarna. Maar ja, het is, het is echt uh, absoluut niet mijn hoofddoel. Kijk, ik, ik wil me gewoon voor de 500 en de 1000 en de 1500 plaatsen. En um, dat, zijn echt mijn, mijn, dat is mijn kracht gewoon. Maar um, daarbij is de ploegachtvolging wel een mooi onderdeel. Maar als je al drie afstanden rijdt, rijd je twee keer de 500, zijn er al vier afstanden in een weekend. Soms twee keer ook de 1000, dus rij je vijf afstanden al. En als je dan ook nog eens de ploegachtvolging moet doen, is het gewoon veel te gek. Maar uh, ja, ik, uh, ik hou altijd al de optie, opties open, dat vind ik ook wel weer leuk. Ja. Doet ze het nou? Of doet ze het niet? Afwachten maar. wat er Gebeurt in het nieuwe seizoen. De leidster trouwens van de Liga-ploeg. Marianne Timmer zit al helemaal in haar nieuwe functie. Ze heeft meteen te maken gekregen met een relletje. De nieuwe commissie voor de achtervolgingsploeg is ontploft. Maar Timmer weet wel hoe dat opgelost zou moeten worden. Ja, ik, heb, uh, ik zou eigenlijk nog een gesprek krijgen met uh, Theo de Roy, Maar die is inmiddels uh, afgehaakt. En uh, ja, nu zit het in een ander vaarwater. Uh, ik denk dat de Arie zijn gedeelte gaat opnemen... Maar uh, ja, ik heb gisteren Rintje Ritsma horen spreken en eigenlijk sloeg hij de uh, spijker gewoon goed op de, op de kop. En ja, eigenlijk zou het perfect zijn als hij een soort Rintje Ritsma weer uh, op Theo de Rooij uh, zijn plek neerzet. Je moet het ook niet moeilijker maken dan, dan, dan dat het is. Nederland zelf al onder de 21 is hard op weg naar het Jeugd Europees Kampioenschap van 2013. Oranje won ook de derde groepswedstrijd in Innsbruck werd Oostenrijk met 1-0 verslagen, maar makkelijk ging het allemaal niet. Naast Barazit scoorde het enige doelpunt. Uh, Nederland had het zoals gezegd niet makkelijk. Keeper Jeroen Zoet moest een helder rol vervullen en dat deed hij ook, maar hij kreeg ook rood na een overtraining. Uh, zijn vervanger Marco Bizot, kwam erin en stopte vervolgens de penalty. Radio 1.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 De uitbreiding van het noodfonds voor de euro heeft definitief het groene licht gekregen van de Tweede Kamer. En dat betekent dat de Nederlandse garantstelling omhoog gaat van 56 miljard euro naar 98 miljard. Gedoogpartner PVV en de oppositiepartijen SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren stemden tegen.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 En voor de noordkust van Nieuw-Zeeland wordt met man en macht geprobeerd te voorkomen dat een afgeladen containerschip zinkt. Dat schip is gestrand op een rif en dreigt in tweeën te breken. En als dat gebeurt, dan loopt er 1700 ton olie in zee bij Nieuw-Zeeland. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanuit het noordwesten trekken er stevige buien over het land. En af en toe kan het daarbij onweren. De temperatuur ligt tussen 11 graden vlak aan zee en 7 graden in het oosten. En het waait flink. Boven land is de wind westelijk, en windkracht 3 tot 5. Aan zee waait de wind meer uit het noordwesten en waait het krachtig tot hard, windkracht 6 of 7. Bovendien zijn er windstoten, mogelijk tot zo'n 80 km per uur. Het blijft de hele dag buiig en ook de kans op onweer blijft daarbij aanwezig. Tussen de buien door wordt het maximaal 15 graden, maar tijdens een bui zakt het kwik vandaag naar een graad of 9. Vanavond en komende nacht neemt in het binnenland de buigheid af. In de kustprovincies blijven de buien wel actief. De minima komen uit tussen 11 graden aan zee en 6 graden in het oosten. Morgen, zaterdag, is het wisselend bewolkt met nog enkele buien. Met 13 graden als middagtemperatuur is het nog iets frisser dan vandaag... en er waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Zondag wordt het met 14 tot 17 graden weer wat warmer. Het weerbeeld wordt er echter niet beter op... want het blijft volop herfst met bewolking, wind en regen. ANW-verkeersinformatie, er zijn toch wat problemen op de weg... ondanks de rustige vrijdagochtend. Op de A6 van Lelystad naar Muiden... er staat na een autobrand tussen Lelystad en Almere Buitenwest... 6 kilometer file. Op de A7 in Noord-Holland van Hoorn naar Zaandam... tussen Hoorn en Purmerend Noord 5 kilometer. Door een wagen met pech is de rechterrijstrook rijstrook dicht. Het is ook vrij druk op de A15 richting Europoort. Er is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-Charloes. Er staat 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. loopt daar ook vast op de A29. En verderop op de A15 richting Europoort. Voor de tunnel 3 kilometer. Na een beroerte ben je niet meer wie je was. Terwijl je nog wel dezelfde lijkt. Meer weten over vermoeidheid na een beroerte? Vraag het gratis informatiekaartje Vermoeidheid aan. Bel 070... 302-4747 of ga naar hersenstichting.nl. Ik ben Paula Udondek, ambassadeur van de Hersenstichting. Fascinerend en genadeloos goed. Dat is de nieuwe voorstelling van Ed Hubbe en Marco Geuke... de huischoreografen van Scapino Ballet Rotterdam. Met de sublieme Kathleen, de danshit van Rotterdam... en Beautiful Freak van de grootste dansvernieuwer van dit moment. Buitengewoon opwindend schreef de pers over Kathleen van Scapinoballet. 11 tot en met 15 oktober in de Rotterdamse Schouwburg. Speellijst op scapinoballet.nl Vijf over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Bij verschillende Nederlandse gemeenten heerst er onrust over de wankele toestand van de Belgisch-Franse bank Dexia. De gemeente Dordrecht bijvoorbeeld heeft meteen actie ondernomen en gisteren 11 miljoen euro van de rekening gehaald. Het gemeentegeld is bij een andere bank ondergebracht. Wethouder van Financiën van Dordrecht, Bert van de Burgt. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft u dat geld zo snel weggehaald? Ja, daar hebben we de laatste dagen wel aanleiding toe gegeven. Ja. Als je de berichten op je ziet afkomen en de onzekerheid ziet groeien, dan uh, ja, moet je wel uh, de gedachte hebben van, zijn de garanties die de landen, de regeringen dan geven, je uh, die het vertrouwen? Of geef je dat niet? Uh, bij ons was dat niet het geval. Nee. Nu, zelfs als de Belgische premier en de Franse minister van Financiën zeggen dat het wel goed zit, dan gelooft u ze niet direct? Niet direct, nee. nee uh, misschien niet volledig. Moment van nu die onzekerheid laat zien. Maar we weten allemaal dat die onzekerheid misschien nog wel groter zou kunnen worden. Let op, nou ja, wat we allemaal uh, meemaken in uh, Zuid-Europa. En dan wil je toch handelen, dan wil je toch uh, zekerheid. Hmm. Er zit ook wel achter dat we eerder een de nare ervaring met IJsland hebben gehad vanuit Dordrecht. Landbankie? Ja, dus. Uh, ja, Zo'n geschiedenis wilde je niet laten herhalen. Ja, u had daar, uh, u bent, heeft daar 8 miljoen euro verloren? Klopt dat? Nee, uh, het was er 7. Oh. En uh, ja, gelukkig zijn de omstandigheden wel zo dat daar het uh, grootste deel alweer van terugkomt. Mm -hmm. uh, daar zitten we nog wel op te wachten. Ik bedoel, het is wel uh, allemaal netjes uh, vanuit rechtspraken ja. uh, naar percentages gegroeid, maar. Het is nog niet gestort. Nee, dus daar zit u nog op te wachten. En u wilde dat niet nog een keer laten gebeuren. Nou weet u natuurlijk ook dat geld weghalen bij, bij een bank... Uh, niet een blijk van vertrouwen is. En dat dat een bank wel eens zou kunnen opbreken. Als veel mensen dat doen. Ja, als veel mensen dat doen. Ja. Dat ben ik met u eens. Maar, aan de andere kant, maar u uh, dacht ik ben de enige. Nou, nee hoor, nee, nee. De zekerheid van de som die je wil houden... Die, die is dan wel leidend. Ja, legt u dat eens uit? Nou, als... Bij, uh, zoals bij uh, Landsbankie dan was de gedachte dat je nogal snel je geld weer terug zou krijgen. Maar dat bleek niet het geval. En dan bleek dat voor een percentage te zijn. Dus dan boek je ook weer af. Nou, dat afboeken, ja, dat wilden we gewoon niet. We wilden die zekerheid ja. houden van de som. Ja, maar ik vroeg eigenlijk, van, was het wel verstandig om dat te doen? Want je geeft wel een verkeerd signaal af, natuurlijk. Ja, maar aan de andere kant, onzekerheid is ook een signaal waar je, uh, wat je moet wegen... Ten opzichte van uh, ja, de belangen die je hebt. het de gelden die je in feite voor Dordrecht nodig hebt. Maar moet het, het grotere belang niet prevaleren? Want als zo'n bank omvalt... ...dan zijn, de, zijn veel meer mensen de dupe natuurlijk. Ja, maar de gedachte dat recht zo'n bank gaat omvangen... Dat ...vind ik toch wel een heel groot. Is, maar, uh... Nou ja, punt. Dus ik, wat ik net al zei... ...als veel mensen dat doen, dan gaat zo'n bank vanzelf. Ja, maar uh, ik, ik denk ook dat uh, de, de zekerheid van de som ons leidend gemaakt heeft. En ja. dat we de belangen van Dexia daar in feite, die al een tijdje op onzekerheden stonden... dat we daar op een gegeven moment langs heen gegaan zijn. Waarom bent u eigenlijk bij Dexia terechtgekomen? Waarom heeft u daar eigenlijk geld geparkeerd? Nou, de rente was van die aard, dat dat heel aantrekkelijk was in die tijd. Ja, moet u daar dan ook niet in de toekomst vraagtekens bij stellen? Want daarvoor heeft u natuurlijk in het verleden ook voor Landsbanki gekozen... En ja, misschien moet u wel niet zo die hoge rentes vertrouwen, of de banken vertrouwen die die geven. Nou, waar je op vertrouwen is de triple E-status die op dat moment is. Dat is dan voor u voldoende? Ja, dat is voldoende. Dat is ook in ons, uh, laten we zeggen, afspraak met de raad. Dat we uh, dat voor die zekerheid kiezen. En ja, als dat in feite geen, uh, niet de zekerheid van triple E heeft, geld, dan heb je wel een probleem. Hm. Waar is het geld nu naartoe? Uh, naar een andere bank. Oh. Ligt niet onder de matras van de gemeente. Nee, nee, nee, nee. Het is gewoon omgezet. En uh, het heeft geen kosten met zich meegebracht. Kijk, het rentepercentage is wel wat lager, het rendement. Maar wel zo goed dat als we dat in 2014 zouden moeten afsluiten. we ook dan een goed rentepercentage zouden hebben. Goed, meneer Van der Burg, wethouder van Financiën van Dordrecht. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Tokio begint het WK turnen met de kwalificaties voor de vrouwen. De oranje ploeg zou wel eens hoge ogen kunnen gooien. En dat betekent in dit geval een top-8-positie. Want dan mag het team naar de Olympische Spelen. Als dat niet lukt, dan eindigt oranje in de top-16 misschien. En dan is het nog het Olympisch Test-event in januari... als kwalificatiemogelijkheid. Kortom, er staat wel heel veel op het spel. De trainingen zitten erop en nu gaat het erom spannen. Ook volgens de bondscoach Gerben Wiersma. Ja, het is hartstikke spannend. Het gaat, nu, het, gaat echt, uh, het gaat er nu echt om. Vorig jaar was er nog een test... Uh, zo zou je die WK kunnen betitelen. Alleen nu uh, wordt het toch wel wat spannend. Ja. Hoe leef je daar dan naartoe? Nou, eigenlijk niet anders dan een andere WK. Alleen je merkt wel dat, uh, dat de spanning groter wordt. Dat de landen ook beter zijn dan dat ze vorig jaar waren. Dat iedereen gegroeid is. En dat hier uh, Olympisch tickets uh, te halen zijn. En voor het team is het gewoon vasthouden aan je routines? Ja, ja. Dus je blijft... Uh, nou, natuurlijk niet hetzelfde doen, maar uh, de basiskaders hebben we opgesteld. En daarmee uh, zijn we de hele tijd aan het uh, fine-tunen. Je werkt natuurlijk eigenlijk een jaar lang toe naar dat WK... maar dit is wel het moment dat alle puzzelstukjes in elkaar moeten vallen. Ja, dat zou wel erg mooi zijn. Uh, we hebben wel gezegd uh, dat als, uh, als we hier uh, in ieder geval maar het test-event uh, uh, vandaan halen... Uh, maar het zou wel heel mooi zijn als het hier allemaal klopt en loopt. Op zich is dat natuurlijk een redelijk bescheiden doelstelling. Als je op het vorige wk aan negende woord test-event moet je bij de top 16 eindigen... Is top 8 niet haalbaarder? Nou, ik durf hem ik durf in ieder geval wel bij te stellen... dat wij uh, uh, top 12, dat moeten we, moeten we gewoon uh, kunnen halen. Dus dat is wel een soort persoonlijke doelstelling? Ja, ja, ja. Dus dat moeten we kunnen halen. En uh, als je goed naar alle andere landen kijkt... dan is top 8 uh, inderdaad een mogelijkheid. Uh, maar je bent dan wel heel erg afhankelijk van wat andere landen doen... en wat je zelf doet. Dus, uh, dus we hebben dat natuurlijk in ons hoofd. Hè. Dat zou natuurlijk ontzettend mooi zijn en geweldig. En daar gaan we ook voor om, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Hm. Ja, kijk, waar je voor op moet passen is dat je... Uh, dat je zo dadelijk twaalfde wordt en dan ineens ontevreden bent uh, omdat je top 8 niet hebt gehaald. Uh, ik zou het liever willen omdraaien. We zijn ontzettend tevreden als we top 12 halen. We zijn nog meer tevreden en een heel erg goede boost op het moment dat we top 8 hebben gehaald. Zo'n podiumtraining, hè? we hebben het erover dat het goed is voor de turnsters, dus ook voor het zelfvertrouwen. Het is natuurlijk ook een kans om de concurrentie in actie te zien. Hè? Durf jij er al een beetje conclusies uit te trekken hoe sterk het veld is, uh, ja, waar de concurrentie vooral moet verwachten? Ja, ja we, onze stuurleden hebben daar twee dagen gezeten en die hebben alle landen ook geanalyseerd. Uh, en wij als coaches kijken natuurlijk ook delen van podiumtrainings. Zijn, zijn er landen die je verrast hebben in positieve of juist in negatieve zin? Ja, er is helaas één land <laughs> die ons verrast heeft en dat is Zuid-Korea. Okay. En uh, uh, die waren volgens mij 23ste of zoiets, maar op dit moment schatten we ze op ons niveau misschien zelfs iets hoger. Okay. Dus dat is, uh, dat is jammer. <laughs> zijn er ook landen die een beetje door de mand zijn gevallen? Um, nou, Italië is een beetje afwachten. Want die hebben natuurlijk uh, Ferrari, die is heel erg goed. En Felito uh, die is uh, uh, ook goed. Uh, alleen de breedte in de ploeg, uh, dan schatten wij in dat we toch wat beter zijn. Dat is toch wel een land dat we de hele tijd boven ons hadden. Hey, tot slot, uh, ja, zo'n laatste dag voor de wedstrijd. Wat doe je dan verder nog? Nou, niet zoveel. Althans niet zoveel. We hebben vanochtend uh, zijn we naar een fitnesscentrum geweest. Uh, goed het lijf onderhouden. En um, uh, vanmiddag doen we nog een korte training. Uh, en dan, uh, en dan uh, zien we het wel. Ons coach Gerben Wiersma en Edwin Cornelissen sprak met hem. Sportclubs moeten meer moeite doen, steeds meer moeite doen om hun financiering rond te krijgen. In de kantine wordt minder omgezet, sponsors haken af, subsidies worden ingetrokken... en de eigen leden betalen vaak niet. Van slaggever Roel Paul ging kijken bij een voetbalclub in Amersfoort... of daar nog een beetje wordt afgedragen. Uh, helpen met de golf. Maakt niet uit. Gewoon helpen met de golf. Bij de training op donderdagavond is er wat oneenigheid over wie het doel moet opruimen. Een paar jonge spelers zeggen wel, wij moeten het altijd doen. Als je het altijd doet, moet je er heel bedrijf in gaan. En dat is nou precies het probleem waar sportclubs in het algemeen voor staan. Je hebt mensen die keurig hun verplichtingen nakomen... maar er zijn er ook altijd een paar die het niet zo nauw nemen met de regels. De betalingsdiscipline bijvoorbeeld. Gemiddeld betaalt 5 van de leden geen contributie. En dat beeld wordt volledig herkend door de penningmeester van CJVV in Amersfoort, Evert Nawijn. Ik praat met hem in de kantine van de club, waar sinds kort een hele nieuwe bar staat. Dat komt er al vanaf, niet van de vereniging, want wij hebben het geschonken gekregen van onze Club van 100. Op de die Club van 100 kun je dus rekenen, maar hoe zit het met de leden? Willen die nog een beetje betalen? Nou, de laatste 10% geef je het meeste werk. Uiteindelijk gaat de 5% van de, van de facturen gaat naar het incassobureau. Deden jullie dat altijd al, het incassobureau inschakelen? Want het lijkt me zo'n harde maatregel. Eh, nou, dat hebben we ook lang, lang tegen aangehangen om dat te doen. Omdat inderdaad, wij vinden dat als leden, hoort dat eigenlijk niet. Maar twee jaar geleden hebben wij, ook middels de ledenvergadering, hebben wij dat besloten om toch in handen van een incasso-bureau te geven. Want ja, het, het verhardt inderdaad. Dus uh, ja, dan kun je het laten wezen. Maar het is niet ver tegen de andere 95% dat er 5% niet betaalt. Dus dan ben je gedwongen. Ja, hoe komt dat dat mensen nou ja, daar zo laks in zijn?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 je maatschappelijk belang zijn we ook wel bereid om dat offer te brengen. Offertje. Hoe belangrijk zijn de inkomsten uit de contributie voor de exploitatie van een club? Want er zijn natuurlijk ook nog andere inkomstenbronnen. U vertelde al de club van 100. Hier aan de bar wordt ook het een en ander omgezet. Tussen de 40 en de 50 procent, zeg maar, dat je, dat, dat je daar je geld vandaan moet houden. Hoeveel komt u tekort per jaar? Ik schat het tussen een 1.000 tot 2.000 euro. Wij krijgen ongeveer aan inkomsten en contributie van 100.000 euro. Dus dat is uh, tussen de 1 en 2 procent wat uiteindelijk niet binnenkomt. En heeft dat wel eens consequenties gehad in de zin dat u bepaalde dingen niet kon doen? Dat u geen nieuwe voetballen kon kopen? Nee, daar zijn wij op dit moment te groot voor. Ik bedoel, uh, daarmee is er ergens wel weer wat. Over, uh... Krijgt u trouwens ook nog subsidies? Wij krijgen nu nog subsidie van de gemeente Amersfoort voor dit seizoen 2011-2012. Voor gediplomeerde trainers kreeg je subsidie. Voor het volgende seizoen gaat dat eraf. Dat scheelt ons toch een bedrag van pakweg 6.000, 7.000 euro die we niet meer krijgen. En het zal weer via de contributies gecompenseerd moeten worden. Dat betekent wel dat bijvoorbeeld ook weer de jeugdleden, ja, want die subsidie was ook voor de jeugd bedoeld, dat, die, dat dat naar boven zal gaan, de contributie. Hallo. Eindelijk is de moord op Blonde Dolly opgelost. Meer dan 50 jaar na dato straks degene die de bewijzen boven tafel kreeg. Gisteren verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. De problemen zijn er op de A6 van Lelystad naar Muiden. De weg is helemaal dicht bij Knopend Almere. Er staat al een tijdje een wagen in brand. En uh, nou, dat zorgt voor flink wat rookontwikkeling en uh, ellende. Tussen Lelystad en Knopend Almere staat 6 kilometer file. Nou, voorlopig kun je dus beter omrijden via de A27 en de A1. Het andere probleem zit nu op de A15 richting U. Na een ongeluk bij Rotterdam Schaarloos, 5 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Is dat een voorbode uh, Wijnand, want uh, storm en regen het mag dan vrijdag zijn, maar dat belooft niet veel goeds. Nee, inderdaad, maar uh, desondanks verwachten we niet meer dan 60, 70 kilometer file rond half negen, want uh, ja, het voert toch de boventoon dat het vrijdagochtend is en dat toch veel mensen een ADV hebben of wat later beginnen. Dus mm. uh, echt grote problemen verwachten we niet, ondanks het slechte weer. Ja, je weet nog hoe dat gisteren ging, hè? Ja, precies. <lacht> het, het blijft een beetje een glazen bol, maar uh, we houden toch positief, denk ik. Goed, Wij dan samen bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1 journal met Marcel Oosten. Glastuinbouw zit in de problemen. Tenminste, die bedrijven die zich niet hebben aangepast. Dat begrepen we net al van Joris van de Kerkhoofd. Joris, ben je in zo'n kas binnengedrongen... en is hier licht of geen licht? Ja, er is ontzettend veel licht hier. En uh, de eigenaar zegt ook al van... dit is een plek waar sommige mensen... die een heel klein beetje depressief zijn... Uh, althans uh, in de winter terugverlangen naar de zomer... die dan heel graag hier zijn. Velle, echt hele felle lampen. Um, waaronder hele kleine tomaatjes uh, aan, het, aan het groeien zijn. En u zei net al uh, dat, er, uh, dat, dat, dat dit de tijd is om ze eraf te, te halen. Maar ze zei het meer, dat is nog echt helemaal groen. Ja, ze zijn nog aan het groeien. Oké, okay, maar ze worden dus nu nog niet eraf gehaald dan? Nee, nee, dat komt later als ze helemaal op kleur zijn. Want hoe roder ze zijn, hoe meer ze op smaak zijn. Ongeveer 60 bedrijven zijn dit jaar al, collega's van u, zijn dit jaar al failliet gegaan. Ja. Dat zijn niet de bedrijven waar het nog donker is hier aan de overkant. Want dat had ik uh, verkeerd begrepen. Ja, donker precies. betekent niet dat er geen bedrijf meer is. Nee, nee, nee, nee. want uh, kijk, uh, we gebruiken de natuur. Dus als straks het buiten weer licht is, dan beginnen de plantjes weer te groeien. Want met het licht maken ze suikertjes en daar maken ze onze lekkere producten van. Maar waarom gaat het glas eromheen dan? Het glas om uh, helemaal de natuur te kunnen sturen om goede, gezonde producten te maken. Want zetten we dit buiten, dan groeit het niet, want dan is het te koud. Zetten we dat in Spanje, dan groeit het wel, maar dan wordt het weer te warm. En dan komt de, de, ook de natuur weer om, om, de, om de hoek kijken. Want dan krijg je gewoon allerlei beestjes erop... en dan krijg je niet de goede, gezonde producten die de consument wil. Nou kunnen we hier heel ver lopen. Misschien bijna wel tot aan het Westland. Zo klinkt u wel, maar we zijn niet in het Westland. Hè? En we zijn in zomeren... Uh, hoe bent u dan hier terechtgekomen? Nou ja, we hebben een plan gemaakt met uh, twee collega's. En uh, toen zijn we met dat bedrijfsplan in heel Nederland gaan zoeken. En toen uiteindelijk kwamen we hier terecht. Want de uh, grond was hier het goedkoopste. Die was een heel stuk goedkoper en het netto resultaat dat deed niet veel onder als in het uh, westen. En dat zie je wel steeds meer. Met onze kennis kan je eigenlijk overal onze producten telen. En dan moeten ze nog wel naar het Westland toe om ge uh, geveld te worden. Nou, dit wordt niet geveild. Het gaat wel naar het westen toe om daar centraal verpakt te worden. Want we kunnen niet alle verpakkingen op alle bedrijven uh, doen, maar dat moet doen we gewoon helemaal centraal. Dit kleine dingetje, hè? wat zal het zijn? Twee centimeter? Oeh, oh, nou je zit er al af. Oh. Oh. Te vroeg. Te vroeg, ja. ja. Uh, dat zorgt ervoor dat uw bedrijf nog wel functioneert, dat u niet failliet bent gegaan. Uh, nou, dat is niet meer. Niet te, niet te genuanceerd al. Nee, oké. Okay, nee, maar het, het, het vergroot onze kansen. Wij zijn uh, echt gespecialiseerd in hele andere dingen. Wij zijn gaan doen wat de consument wil. Nou, dat is mooi. Daar gaan we nog verder over praten. Deze is nog wel heel erg hard. Ja, voor niks nog niet rijp. Zullen zo eens een andere een rooie gaan nemen die wel rijp is. Waar je zo in kunt bijten, Marcel. En dat je dan denkt van oh, de vitamine die gaan helemaal helemaal mijn mond in. Zoiets. Je, je plukt niet te veel eraf, hè? Nee, dit is er maar eentje. Oh, goed. Nou, nou, je ziet wat dat licht allemaal van invloed heeft. Okay. Op Ik word er helemaal positief van. Ja. Joris van der Kerkhof, maar de kast inhalen. Afijn, u hoort hem straks als hij er niet wordt uitgezet. Wie vermoorde blonde dolly? De bekende Haagse prostituee werd in 1959 gewurgd... teruggevonden met haar dagopbrengst van 550 gouden tientjes naast zich. Heel veel mensen zijn destijds gehoord, maar de moordenaar is nooit gevonden. Arteur Casper Postma denkt nu de dader wel te hebben gevonden. Meneer Postma, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, voordat we dat gaan onthullen... waar bent u begonnen met uw onderzoek? Uh, maar op een gegeven moment werd het uh, politiearchief overgedragen aan het gemeentearchief uh, in Den Haag. En dan zegt de wet dat het ook openbaar moet zijn. Dat valt in de praktijk heel erg tegen. Want toen ik het gemeentearchief opbelde, toen kon ik niet eens uitspreken. uitspreken. Toen zei ze, ja, als je denkt dat je het archief van Blonde Donny mag inzien, en dan kun je het vergeten. Uh, maar ja, ik heb nog keurige aanvragen ingediend. En dat gaat dan via de burgemeester. moest het wel. En de archivaris, ja, en toen mocht hij dat gemeentearchief in. En er staan echt honderden verhoren in. Uh, allerlei mensen die gehoord zijn. En, nou ja, uiteindelijk heb ik daar, nadat ik interviews nog jaren daarna heb gedaan. Uh, eruit gehaald uh, wie de dader uh, was. En nou ja, goed, het is in Den Haag een soort bijna mythische moord. Uh, uh, zou je het uh, kunnen noemen, omdat uh, er zoveel uh, commotie omheen was. Die 550 gouden tientjes zijn in haar woning gevonden. De dagopbrengst. Nog allerlei andere dingen. Dat is allemaal onaangeroerd gebleven. En al gauw deden er verhalen de rond in Den Haag. dat hoge heren ermee te maken hadden. en dat die blonde Dolly het zwijgen hadden opgelegd. Ja, en was dat ook de reden waarom ze het er ook anoniem nog moeilijk over deden? Um, het is mij onduidelijk waarom, waar, waarom dat is. Ik heb in ieder geval. Uh, niet uh, in het beroemde blauwe boekje, want er was een beroemd blauw boekje waarin alle namen van die mensen zouden staan. En dat heeft ook heel erg meegewerkt aan de mythe. Ja. Uh, de politie heeft uh, dat blauwe boekje laten zien, maar, maar uh, de pers mocht maar één pagina toen in, uh, in 1959 uh, inzien. Ja. En dat was op de vrijdag en de zaterdag voor de moord toen stond dat de schoorsteenveger daar zou komen en de politie is er altijd van uitgegaan dat dat een codewoord was, ja. maar de sportsecretaire <laughs> was gelijk uh, die was geweest. Ja, ik kwam in het archief en het eerste wat eruit viel was dat blauwe boekje en daar stonden geen namen van bekende Ach. Nederlanders in. Nou, maar laat ons niet langer in spanning. Wie heeft daar omgebracht, mevrouw? Uh, niemand. Uh, ja, een, een, een meneer Gerard V. Uh, dat is een, uh, ze had een bewaker in dienst genomen omdat in de Nieuwe Haven, de straat waar zij werkte, uh, datzelfde jaar Blonde Marietje was vermoord. En uh, zij heeft toen die man als oppas genomen. was een grote, uh, stevige man. Die voor vijf uh, gulden per dag. En uh, nou ja, er zijn zo ontzettend veel uh, aanwijzingen uh, dat hij het gedaan heeft. Uh, dat is eigenlijk niet te missen. Nee. En, en ook een reden waarom? Want uh, hij, was niet, ja. hij was niet haar souteneur, want ze werkte nee, zonder. Nee, ze had geen souteneur. Het was echt een bewaker die ze zelf aanstelde. En. Uh... Nou ja, hij was uh, verliefd op haar. Het was een man met een, met een fors strafblad al. Hij had twee keer TBR gehad. TBR was wat, wat tegenwoordig TBS is. Die kreeg dat wat vroeger dan nu. En uh, hij was verliefd op haar. Hij verzond allerlei verhalen over haar. Hij had tegen zijn uh, tegen familie gezegd dat hij verloofd was met haar. Hij fantaseerde ook bij die familie... Uh, over een manier waarop zij vermoord zou kunnen worden. Hij heeft daadwerkelijk geprobeerd... haar met morfine uh, te vergiftigen. Dat bezat hij om... Uh, dat mijn vader die was aan kanker gestorven, daar had hij die morfine van. Dat heeft hij ook daadwerkelijk uh, gedaan. En het belangrijkste is dat hij dader kennis had. Hij wist iets wat alleen de dader kon weten. Hm. Uh, op een gegeven moment dan wordt zij gevonden. Hij is daarbij als ze gevonden wordt. En hij zit beneden, het lijk wordt boven gevonden. Uh, de politie neemt het lijk mee naar buiten. Op dat moment zegt de politie dat, er een, dat het een natuurlijke dood was. Hij heeft dat lijkt toe niet gezien. Maar als hij later naar buiten gaat... dan zegt hij tegen een van de omstanders... blonde dolly is nee. gebeurd. Ik, ik hoor het, meneer Posma, overweldigend uh, bewijs. Hij leeft ook nog, hè, maar reageren wilde hij niet. Uh, nee, ik ben bij hem aan de deur geweest. en uh, Hij was niet van zins meer binnen te laten. Ik heb er later nou. nog een brief gestuurd, maar heeft hij niet op gereageerd. Nou, misschien uh, komt het uh, naar uw boek. Kasper Posma, hartelijk dank voor uw verhaal. Okay, Goedemorgen. Dag. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Met de onderdeel van Nederwit. Goedemorgen. Energie wordt viezer, duurder en onbetrouwbaar. Dat schrijft Trouw op basis van een rapport van het ratenau instituut een wetenschappelijke denktank. Wie denkt dat de energie steeds schoner wordt, heeft het mis. Het instituut constateert dat fossiele brandstoffen niet op hun retour zijn. Integendeel, er wordt steeds meer van gebruikt. En energiebesparing leidt ertoe dat de burger geld overhoudt dat misschien wel wordt besteed aan een grotere auto of extra vliegreizen. Volkskrant schrijft over een mogelijk verband tussen nachtdiensten en borstkanker. Er komt een groot onderzoek onder Nederlandse verpleegkundigen. 200.000 verpleegkundigen zijn uitgenodigd om mee te doen. Deense verpleegkundigen met borstkanker, die jarenlang nachtdiensten hadden gedraaid, kregen vorig jaar een schadevergoeding. Het Nederlands Kankerinstituut vindt het wetenschappelijk bewijs nog niet voldoende. Uh, de Nederlandse verpleegkundigen worden een aantal jaren gevolgd. Een theorie is dat het verband tussen borstkanker en nachtdiensten te maken heeft met het hormo hormoon melatonine... dat het slaap beïnvloedt. Een tweede hypothese gaat uit van een gen dat mogelijk bepaalt of iemand een ochtend- of een avondmens is. Vrouwen die slecht tegen wisseldiensten kunnen hebben wellicht een groter risico op borstkanker. Dagblad de pers publiceerde eerder dat de door de PVV zo gewenste Animal Cops niet veel meer zijn dan cavia cops. De Dierenpolitie zou zich vooral gaan bezighouden met het leed onder huisdieren. En niet in de stallen, waar het echt grote leed plaatsvindt. De bedenker van de Animal Cops, PVV Tweede Kamerlid Dion Graus, heeft in spits maar één woord voor het stuk: journalistiek. Volgens het Kamerlid gaat de dierenpolitie wel degelijk groot dierenleed in de bio-industrie aanpakken. Grouwens is positief gestemd. Ik heb alle vertrouwen in minister Opstelten die de grote baas wordt van de eerste echte dierenpolitie. De politie die er is voor alle dieren in nood. En een dag na dato schrijven de kranten allemaal nog over het overlijden van Apple-topman Steve Jobs. Overlijden gisternacht bekend. Voorpagina van de Volkskrant bestaat voor meer dan de helft uit een cartoon. Uh, van uh, Collignon, precies, uh, waarin Steve Jobs voor de poorten van de hemel staat. Trouwens ook die van de hel. Rechts van hem de duivel met een Windows-computer. <lacht> Links God, met een iMac. En daaronder staat Steve Jobs, comma, iGod. In uur. De hr trendwatcher Dominique Bick. Personeel verandert. Verandert de HR-manager mee? Over de veranderende maatschappij. De werknemer wordt vloeibaar gehaald, nou dat weet hij hoor. Over de gevolgen. Recruitment wordt belangrijk, competentiemanagement. Kan je HR-systeem dat aan? En de veranderende rol van de manager. Een pullenpak in een polyesterpak is kansloos. Dominique Bick, een guru op veranderen missie. Alles wordt anders, alles wordt anders. Ja hoor, personeelsgoeroes, alles wordt anders. Verder nog iets. Met HRM-software van Unit4 zijn organisaties allang klaar voor de toekomst. Software die klaar is voor morgen, voor het zakendoen van morgen. Unit4. Software vooruitgedacht. Weet u hoe uw bedrijf ervoor staat in 2020? Nee? Houd dan in ieder geval uw huisvesting flexibel met Jan Snel. Een gebouw van Jan Snel groeit als het te klein wordt, krimpt als het te groot wordt en wordt verplaatst als het ergens anders nodig is. Dat is flexibel bouwen volgens Jan Snel. Gebouwen voor koop, huur en lease. Kijk op jansnel.nl Robert en Irma willen over drie jaar een camper kopen. Dat is Robert en Irma's plan.